Vijf uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Grote gasvondst in Friesland, onderzoek naar directeur jeugdzorg in Zuid-Holland... en mondiaal gestolen uit museum in Athene. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft bij de Friese plaats E een grote gasvondst gedaan. De NAM spreekt van de grootste hoeveelheid sinds 1995...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 Iran is begonnen met het verrijken van uranium in de nieuwe verrijkingsfabriek in Fordo. Dat Iran de fabriek snel in gebruik wilde nemen, werd gisteren al bekend. Iran had al een verrijkingsfabriek in Natans. Maar de nieuwe fabriek bij Fordo is beter beschermd tegen aanvallen van buitenaf... omdat hier een berg is ingebouwd. Ook zou het uranium dat in Fordo verrijkt is... beter geschikt zijn voor atoomwapens dan dat uit Natans. Veel landen zijn bang dat Iran het verrijkte uranium zal gebruiken... voor het maken van, van een kernwapen.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 De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een schietincident op Oudjaarsavond. Rond half elf avond stond een jongen van zeven en zijn vader buiten voor de woning. Plots voelde het jongetje pijn aan zijn hoofd. Bij een dokterspost bleek dat er een kogeltje uit een luchtdrukpistool in zijn hoofd zat. Waarschijnlijk werd ook de vader geraakt. Hij had een blauwe plek op zijn arm. Op Oudjaarsavond werd in Kuik ook een jongen door een kogel geraakt. Die kwam waarschijnlijk uit een vuurwapen. De dader is nog niet gevonden.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 Maar de dieven wisten toch weg te komen met drie kunstwerken. Een ander kunstwerk van Mondriaan en Landschap hebben de dieven tijdens hun vlucht laten vallen. Het weer, vanavond wat motregen, vannacht klaart het op veel plaatsen op. Morgen is het bewolkt, dan kan het wat regenen, maar ook breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 9 graden. Ook woensdag en donderdag is het nog zacht, daarna wordt het frisser en komt het tot nachtvorst. AMBV ah, verkeersinformatie. Er staan wat minder files dan gebruikelijk. Er zijn er maar een paar op opvallen in het elftal wat er in totaal staat. Dat is de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Pummerend Zuid en Zaandijk. 3 kilometer door een oliespoor. De rechterreishoek is dicht. A15 vanuit Europoort. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 4. En aan de andere kant van Rotterdam op de A20 naar de Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt de Brechtseplein en het Kleinpolderplein staat 3 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Zeven over vijf, goedemiddag. Door de feestdagen hebben ze elkaar even niet gezien of gesproken... maar vandaag was het oud en vertrouwd. Een ontmoeting tussen bondskanselier Merkel en president Sarkozy. En ze gingen door waar ze eind vorig jaar gebleven waren. Namelijk, de eurocrisis stond op de agenda. De boodschap van de twee was helder, er is geen tijd te verliezen... Wouter Meijer in Berlijn, er is geen tijd te verliezen, zeggen ze. Wat moet er wat hun betreft nu, begin 2012, zo snel mogelijk gebeuren? Nou, ten eerste de situatie in Griekenland. De wereld heeft natuurlijk niet helemaal stilgestaan de afgelopen dagen. Die is gewoon nog veel slechter geworden. Dus daar moet nu echt iets gebeuren. Dan de volgende eurotop, die is over drie weken. Voor die tijd willen Berlijn en Parijs het eens worden... over maatregelen voor de langere termijn. En dat gaat over die zogenaamde fiscale Unie... die in principe is afgesproken op de top begin december... maar die nog helemaal moet worden ingevuld. En er zijn ook gewoon problemen in andere landen. Denk aan Italië, maar ook Spanje en in sommige opzichten ook Frankrijk. Sarkozy kwam met slecht nieuws, want voor zijn land... dreigt een afwaardering door die ratingbureaus. Dus er is nu ook veel meer haast met het optuigen van het nieuwe noodfonds. Daar moet meer geld in, dat moet sneller. Daar is allemaal veel haast bij. Ja, waar zitten precies de problemen? Nou, er zitten problemen in dingen waar ze het niet zo erg over eens zijn nog. Dat is bijvoorbeeld de transactiebelasting. Het is een oud plan om banken via een heffing op financiële transacties... te laten meebetalen aan de oplossing van de crisis. Sarkozy heeft de afgelopen dagen aangekondigd... dat hij die tax desnoods wel alleen wil invoeren, dus zonder andere landen. Merkel was daar tot nu toe erg op tegen. Ze zegt, je kan dat eigenlijk alleen, niet alleen doen... want dan verhuist die handel gewoon naar andere landen... waar die tax niet bestaat. Veel mensen denken ook dat het bij Sarkozy vooral komt... door zijn verkiezingscampagne, dat hij dat zo graag en zo dringend wil. Maar Merkel wil natuurlijk wel toch wel iets tegemoetkomen en laat doorschemeren dat het misschien toch alleen door die 17 euro landen kan worden ingevoerd dan omzeil je het bezwaar van de Britten die er tegen zijn. Dus ze laat dat nu onderzoeken en staat daar opeens toch weer iets meer open voor. Ja, je noemde net al Griekenland. De situatie daar is verslechterd. Het Duitse blad de Spiegel meldde dit weekend op basis van interne bronnen bij het IMF dat ze bij het IMF het vertrouwen in Griekenland een beetje aan het verliezen zijn. Heeft Merkel daar nog wat over gezegd? Ja, Merkel heeft de Grieken gewaarschuwd, opnieuw gewaarschuwd dat ze de afspraken uit moeten voeren. Uh, de hervormingen, want anders krijgen ze de volgende tranche, het volgende hulp, hulppakket gewoon niet. De vrijwillige omschulding Griechenlands moet voorangetrieben worden. En uit onze zicht moet het tweede griechenland inclusief de nu snel realiseerd worden. Want anders um, is het um, niet mogelijk om de volgende tranche voor Griechenland uit te ja, anders krijgen ze het geld gewoon niet. Dat is natuurlijk al eerder gezegd, maar dat bericht over het IMF in de Spiegel... is toch wel verontrustend. De deskundigen zouden er kort gezegd eigenlijk niet meer in geloven... dat Griekenland nog kan hervormen. Morgen komt daarom ook de baas van het IMF, Christine Lagarde... s'avonds nog even met Merkel praten. Kortom, die druk is enorm. Het geduld met de Grieken bij Frankrijk en Duitsland lijkt nu ook echt wel op. Wouter, eh, Wouter uh, Meheer in Berlijn. Gaan we door naar Athene, waar die waarschuwing uh, wellicht is aangekomen van Merkel? Koninkhezer? Nou, de Griekse premier Papadimos... die sinds half november een coalitieregering leidt... die door drie politieke partijen wordt gesteund... die heeft vorige week al dezelfde waarschuwing laten horen... Uh, aan uh, de partners uh, in zijn regering. Hij heeft gezegd... als uh, de afgesproken maatregelen en hervormingen niet worden doorgevoerd... en uh, onderhandelingen over zo'n tweede reddingsoperatie niet wordt voltooid... dan nadert Griekenland het risico van een ongecontroleerd faillissement in maart... Uh, nou, vorige week heeft die daarom al uh, gesprekken gevoerd met uh, werkgevers en vakbonden. Uh, hij is bijeengeroepen en gezegd dat ze tot een overeenkomst moeten komen... over lonen en arbeidsvoorwaarden in de private sector. Want hij zegt dat het is nodig dat daar opnieuw uh, wordt bezuinigd. Ja, meer gesprekken. Maar is de ernst van het probleem... aan het begin van 2012 dan niet voor alle partijen duidelijk? Nou, ik denk dat het voor Papadimos wel, wel duidelijk is. Hij is een technocraat die heel goed op de hoogte is uh, waar de problemen zitten. Maar hij heeft te maken met uh, een, ja, een vastgeroest politiek systeem... met allerlei belangenverstrengelingen. En het eerste probleem wat hij heeft... is dat de samenwerking tussen die drie partijen niet goed loopt. Het is duidelijk een gedwongen huwelijk. Het tweede probleem is dat de twee grote partijen in de coalitie... dat zijn de socialisten en de conservatieven hun eigen interne problemen hebben. En om een voorbeeld te geven... de meeste socialistische ministers in de regering... geven de indruk dat ze meer bezig zijn met de opvolgingsstrijd in hun partij... dan met het voeren van beleid. De oud-premier Papandreou is nog partijleider... maar het is onvermijdelijk dat hij opstapt. Maar de kandidaten staan al te trappelen om het over te nemen. En de conservatieven zijn heel erg terughoudend... om in te stemmen met bijvoorbeeld nieuwe bezuinigingen... Omdat dat ze voorop lopen in de opiniepeilingen... en met het oog op de verkiezingen niet te veel stemmen willen verliezen. Dus kortom, Papadimos heeft een uh, moeilijke taak. Wat heeft hij morgen meer te zeggen heeft als uh, IMF-baas Lagarde bij Merkel in Berlijn is? In Athene, Connie dankjewel. dank er komt een onderzoek naar de bestuurscultuur... bij Bureau Jeugdzorgen Haaglanden en Zuid-Holland. De grootste jeugdzorginstelling van Nederland is dat... waar 1350 mensen werken. De Raad van Toezicht laat dit onderzoek uitvoeren. Bas de Vries van de NOS is al een tijdje bezig te onderzoeken wat daar speelt. Bas, wat is nou de aanleiding voor dit onderzoek... dat de Raad van Toezicht instelt? Nou, de NOS kreeg een uh, tijdje geleden, aantal maanden geleden al uh, klachten binnen... van personeelsleden over algemeen directeur Groenberg... Uh, wij zijn er toen uh, ingedoken. En wat wij begrepen is dat ook uh, de voorzitter van het Stadsgewest Hageland de heer Buddeberg, Stadsgewest geeft subsidie aan, uh, aan, de, aan de jeugdzorg... en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdzorg... dat die ook uh, in actie was gekomen richting de Raad van Toezicht... Van, uh, van Bureau Jeugdzorg. Um, die voelde uiteindelijk, uh, in eerste instantie niet zoveel voor een onderzoek. Dat wilde uh, het Stadsgewest graag. Maar vandaag heeft hem dus aangekondigd in een e-mail... Aan, uh, aan het personeel dat dat wel gaat gebeuren. Ja, en dat is een, een burgemeester, hè? Buddeberg. Ja, Buddeberg is, is, is dus uh, burgemeester van Pijnak en uh, En heeft uh, binnen het Stadsgewest... dat is dan een verzameling gemeenten die samen subsidie geven... aan de jeugdzorg, heeft hij de portefeuille uh, die, waarin het bureau valt. En daar zijn klachten binnengekomen, maar dus ook bij de NOS. Wat, wat zijn het voor klachten van het personeel? Nou, Het woord angstcultuur uh, valt. Um, mevrouw Groenberg uh, heeft volgens die personeelsleden... die niet met name en toenaam genoemd willen worden. Een intimiderende bestuurstel, uh, geef je haar kritiek... dan uh, loop je het risico haar baan te verliezen. Er is, uh, er is kritiek over warrig beleid... en um, er is um, uh, kritiek op de manier waarop, uh, waarop zij uh, geld uitgeeft... Uh, wel bijvoorbeeld aan vrij dure bijeenkomsten met de managers... Uh, in, op vier sterrenlocaties, uh, maar aan allerlei uh, kleine vergoedingen... Uh, secundaire arbeidsvoorwaarden voor uh, zeg maar de mensen in het veld wordt uh, beknibbeld. Ja, wat zegt uh, directeur Groenberg hier zelf over, over deze klachten? Nou, we hebben natuurlijk geprobeerd om, uh, om mevrouw Groenberg te spreken... maar die is al een, een, een tijdje ziek uh, vanwege privéomstandigheden. Wie we wel hebben gesproken is de voorzitter van de Raad van Toezicht... en de voorzitter van de ondernemingsraad die uh, blij is met dit onderzoek, want uh, die zegt... nou, we zijn eigenlijk sinds februari vorig jaar... Zijn we al aan de bel uh, aan, aan het uh, trekken over dit onderwerp. De, ja. ja, de vraag is natuurlijk, uh, is het vervelend voor het personeel... die klachten hebben over hun baas... of heeft het ook echt gevolgen voor de kwaliteit van jeugdzorg? Nou, volgens uh, meneer Buddeberg van, uh, van het stadsgewest Haaglanden is dat niet zo. Die heeft daarnaar naar gekeken. Uh, al is het natuurlijk wel zo uh, dat als de werksfeer slecht is binnen zo'n organisatie, dat het het functioneren van bijvoorbeeld gezinsvoogd in dit geval uh, niet ten goede komt. Ja. Yeah. En als je dan naar de financiën kijkt, is daar dan wel alles op orde? Ja, onderstreep is, uh, is alles in orde. Er gaat zo'n uh, 12 miljoen, als ik het goed heb gezien, in de jaarverslagen rond bij, uh, bij Jeugdzorg uh, Haaglanden Zuid-Holland. En onderstreep klopt alles. En... Komt het dan weer op een conflict tussen zeg maar, een deel van het personeel en de directeur aan de andere kant, die volgens hen als autoritair wordt beschouwd? Nou, het is zeker zo dat de mensen die de meeste problemen hebben, dat lijken inderdaad de mensen zijn die dagelijks met haar moeten werken in het hoofdkantoor in Den Haag. Um, maar die gezinsvoogden bijvoorbeeld, de mensen die dus dagelijks met de jongeren bezig zijn. Ja, die schudden uh, hun hoofd over het feit dat dat dus op allerlei voorwaarden wordt beknibbeld. Terwijl ondertussen andere dingen, uh, een managementcursus in het buitenland, de eerder genoemde managersbijeenkomsten op vier sterrenlocaties, dat daar wel geld voor is. Ja, Bas, nu gaan de gedachten natuurlijk uh, toch uit naar het COA. Ook al is dat natuurlijk een hele andere zaak, hè, dingen die daar speelden. Ook al zijn er qua bestuurscultuur, zo te horen, wel wat overeenkomsten. Dat er nu zo'n onderzoek komt, hè. komt dat dan, denk je, ook omdat er media-aandacht voor is, omdat wij er achteraan zitten? Of is dit ook wel een zelfstandig iets? Want je krijgt natuurlijk ook een beetje het gevoel van... Uh, er komen klachten bij de media en dan maken we er maar een grote zaak van. Hoe schat jij dat in? Nou, het is een interessante vraag. Het is natuurlijk moeilijk voor ons om te beoordelen. Het kan zijn dat deze zaak in de stroomversnelling is geraakt... Uh, door het feit dat wij vragen zijn gaan stellen. Um, wat maar de grootste overeenkomst die ik zie met het COA... is dat uh, hier de Raad van Toezicht in eerste instantie het niet nodig vond om in te grijpen en, en dat het eigenlijk pas na uh, media-aandacht... en na het feit dat die, uh, het stadsgewest uh, zich zorgen begon te maken... dat het toen pas is ingegrepen. de Vries, uh, deze zaak wordt ongetwijfeld vervolgd. En details van deze zaak op onze website nos.nl. .no. Ze waren de bewakers van de snelweg, maar ze bestaan niet meer. Vandaag hadden ze een reunie en onze verslaggever was erbij. Verkeersinformatie. Je had een elftal files net, Dennis Mooi. Het zijn er nu 15 geworden. 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is nog steeds minder dan gebruikelijk, ondanks dat de kerstvakantie nu echt voorbij is. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam, tussen en Zuid en Zaandijk, staat 3 kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met het opruimen van een oliespoor daar. Daarom is de rechterreis zo dicht. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins-Alexander en het Kleinpolderplein staat 5 kilometer file... Twee rijstroken zijn er dicht. De A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Heteren en Knoop het Eewijk 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Luciana Carasso en Tim Overdik. De landelijke huisartsenvereniging gaat in beroep tegen de miljoenenboete. Die heeft de NMA opgelegd. Het gaat om een boete van 7,7 miljoen euro. Omdat de huisartsenvereniging zich zou bemoeien... met de vestiging van huisartsen. En dat mag niet. Wilna, Wilna Wind, goedemiddag. De voorzitter van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Wat vindt u van deze maatregel van, van de Nederlandse Mededingingsautoriteit? Nou ja, dat soort afspraken maken, uh, dat mag niet. De NMA zegt dat het wel gebeurt, de LHV zegt dat het niet gebeurt, dus dat zal uh, de komende tijd uh, blijken. Ik vind het wel een uh, bijzonder hoge boete uh, voor de zorg, voor de sector. En ik denk dat het goed is dat er wat breder debat op gang komt over de rol van de NMA in de zorg. Want de zorg is toch echt wat anders dan de markt van reizen en mobiele telefoons. Dus ja, want wie gaat, die... graag wie gaat die boete betalen? Nou ja, kijk, dat kun je afvragen. 7,7 miljoen is uh, heel erg veel. En uh, uiteindelijk is het zo, kosten van de zorg komen altijd weer bij de patiënten uh, terecht. Ja. Dan wordt die straf dus opgelegd nu voor afspraken die volgens de NMA worden gemaakt over waar huisarts zich, zich kunnen vestigen of zich niet zouden moeten kunnen vestigen. Hebt u de afgelopen jaren daar wel eens signalen van opgevangen? Nee, over het vestigingsbeleid niet. We hebben wel een aantal uh, uh, dingen gehad met de LAV uh, als het gaat om de keuzevrijheid van patiënten, als het gaat om het wisselen van uh, huisarts. Daarover zijn we met de LAV in gesprek uh, geweest. Uh, dat heeft geholpen, maar uh, het komt nog steeds voor. Dus dat is wel iets wat wij uh, uh, met hun uh, besproken hebben en met hun te schaften uh, hebben. Uh, hierover niet. Nee, uh, het, het is iets ja. waarvan het, de NMA zegt, dat is uh, iets wat we al jaren geleden hebben aangestipt. en Waar niks is uh, in veranderd. Hebt u nergens signalen opgevangen dat de huisartsen daar onderling toch afspraken maken over dat vestigingsbeleid? Nee, als het gaat over het vestigingsbeleid niet. Ik weet wel dat het een dossier is wat al een hele tijd loopt. En de LAV wordt geacht om de belangen van de huisartsen te behartigen. Dus ik denk dat dat ook heel erg goed is dat dat door de rechter uitgezocht wordt. Nogmaals, als ik kijk naar de hoogte van de boete en waar die uiteindelijk terecht zal komen, dan maak ik me daar wel zorgen over. En het is echt van belang dat we kijken naar hoe dit soort dingen in de zorgsector werkt. Want hoge boetes van de NMA dat zijn we natuurlijk wel gewend. Maar uh, ik denk wel dat we moeten kijken, uh, hè, de, de uh, zorgmarkt, om het dan maar even zo te noemen... is toch echt van een volstrekt andere orde dan andere commerciële markten. Kijkend naar vrije marktwerking, waar, daarvan ja. zegt u dat die zou in principe niet moeten gelden voor de gezondheidszorg? Of op een andere manier zou de NMA daar naar moeten kijken? Nou, ik zou het debat daarover wel uh, uh, graag op gang uh, zien komen... Kijk, bij een telefoon kun je zeggen, je koopt hem wel of je koopt hem niet. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat in de zorg uh, voor sommige mensen wel bereikbaar uh, is en voor andere mensen niet. En ik denk dat dat een, uh, een belangrijk uh, punt is. Ik merk wel in de sector, als het gaat over het maken van afspraken, over bijvoorbeeld concentratie. Ja, dan maken ziekenhuizen onderling ook afspraken. En dan zou je kunnen zeggen, dat mag niet. Aan de andere kant, als we willen dat kwaliteit verbetert... dan is concentratie uh, van belang voor kwaliteitsverhoging en voor kostenverlaging. En je ziet dat, veel, uh, ja, dat er in de sector wel erg getwijfeld wordt over... ja, als we nou afspraken maken, wat gaat de NMA dan doen... en wat hangt ons uh, boven het hoofd? Nou, ik denk dat het heel goed dat dat het debat in de sector... Op gang komt? Wellicht pas na het beroep dat de Landelijke Huisartsenvereniging heeft aangekondigd tegen die miljoenenboete. Wilna Wind, voorzitter van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie, hartelijk dank. De snelwegpolitie bestaat 50 jaar. Het begon ooit met de Algemene Verkeersdienst, beter bekend als de Porsche-groep. Misschien kent u ze nog wel. Vooral de nog onervaren weggebruikers opvoeden, de regels bijbrengen, dat was de taak. Die Porsches die reden tot 1994 rond en vanwege het 50-jarige bestaan mocht verslaggever Jessica van Spengen een rondje meerijden. En dat deed zij met Frans Zuiderhoek. Hij is van het KOPD en hij zat ook ooit bij die Porsche-groep.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 De Blauwe Zwaarder doet het niet. Oké, okay. dan we zijn we terug in Driebergen. De Porsche, die hebben hij het niet meer. Die is eruit gehaald. Was dat alleen een geldkwestie? Ja, het uh, had vooral te maken met bezuinigingen. In 1993 uh, gingen we over naar uh, 26 korpsen. En uh, KPD was, uh, was de 26e korps. En die hadden boten en postjes. En daar moest wat uh, van worden ingeleverd.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 Het kwam voor Frans Zuiderhoek weer boven... bij het nostalgische rondje in de weg bezuinigde Porsche van de politie. Geen politie Porsche is meer op de Nederlandse snelwegen... maar ook geen vrachtwagens van transportbedrijf Beier. Dat is failliet. En dat betekende een onaangename verrassing... voor de Poolse chauffeurs van het transportbedrijf. Want na de kerstvakantie bleek het bedrijf waar ze voor werken, failliet. En de Polen wisten nergens van. De Nederlandse chauffeurs waren op de hoogte gebracht. Joris van der Kerckhof is al een paar uur bij de poort van Beier... waar Polen zich hebben verzameld, Joris. Want die wachten op de directeur, maar die laat zich nog niet zien, of wel? Yeah. Nee, die directeur is er vanochtend geweest. Eh, heeft de chauffeurs wel gezien, heeft verder niet met ze gesproken. Toen waren de chauffeurs ook even binnen. Eh, toen zijn ze uiteindelijk verzocht door de curator en later ook door de politie... om toch maar liever buiten te gaan zitten wachten en staan wachten. Nou, dat, dat doen ze nu ook. En ze wachten samen met de woordvoerder van FNV Bondgenoten, Edwin Atema, over op een telefoontje van, van, de, van de directeur of van de, van de advocaat van het directeur om te horen hoe het dan verder gaat. Ze hebben hun salaris voor december niet gekregen. Uh, ze hebben ook bijvoorbeeld, uh, eentje uh, is maar verteld dat hij moest gaan tanken uh, de afgelopen weken. Uh, dat geld, dat heeft hij op eigen kosten gedaan. Dat hebben ze ook niet, uh, niet, uh, niet teruggekregen. En een vrachtwagen, daar stop je wat meer diesel in dan, uh, dan in een gewone auto. En het is al zo duur een auto. Uh, dus dat gaat om uh, 250, 270 euro uh, wat, die, wat die man heeft, uh, heeft voorgeschoten. Ze zijn aan het wachten, maar ze zijn ook in dienst van een bedrijf in Polen. Maar de baas van dat bedrijf is ook de baas van het bedrijf uh, hier uh, in Nederland. Dat Poolse bedrijf is officieel niet failliet. En dat maakt het dan ook wel, uh, wel allemaal heel erg uh, ingewikkeld. Dit soort constructies uh, zijn er veel op, op veel verschillende uh, plekken. Op, op veel, veel bij verschillende bedrijven. Hoeveel uh, kunnen ze bij uh, de vakbond in ieder geval niet aangeven? Het gaat om misschien wel duizenden mensen. Maar um, ja, hoeveel precies uh, weten ze ook niet precies. We wachten dus op een telefoontje. Even goed kijken naar uh, de man van EVV-bondgenoten. die nu een telefoontje krijgt. Ik ga maar eens even meeluisteren. Eh, kijken ja, wie het dan is. Ja, ja hier staan ongeveer 20 Poolse chauffeurs maar er schijnen in totaal 35 te zijn. <coughs> 20 die zijn hier naartoe gekomen om hun werk te doen vandaag. En die hebben het horen gekregen... gaan we weer terug naar Polen, want hier uh, gebeurt verder niks meer. Het Nederlandse bedrijf is failliet. Um, ja, die chauffeurs die moeten nu over december uh, nog loon hebben. Een aantal chauffeurs die heeft privé nog uh, de uh, tank van de vrachtwagen volgegooid... Uh, tussen kerst en oude New ergens in december... op opdracht van het Nederlandse bedrijf. Ja, en meneer Bayer is natuurlijk de regisseur van dit gebeuren. Dus ja, die uh, moet gaan betalen. Ja, ik kijk hem eens even aan. Is, is het de advocaat? Ja, hij knikt, ja. Het is de advocaat. En nou, dat gesprek zullen we maar eens even verder opnemen... Dan, hoe dat dan nou verder ja, loopt en hoe, hoe het er dan uitkomt. Daar zullen we dan straks maar eens uh, verder uh, op terugkomen. Zou dat een goed idee zijn? wel graag straks. Joris, dank je. Tot zo.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 Het aantal straatroven in Flevoland is vorig jaar fors toegenomen. Er waren 339 meldingen, dat is ruim een derde meer dan in 2010. De daders hadden het meestal voorzien op jongeren en dan vooral op hun geld en smartphones. En ook het aantal woninginbraken in Flevoland nam toe met bijna 20%. Zo'n 300 mensen die met een veerboot van Newcastle naar IJmuiden zouden gaan... zijn in Newcastle gestrand. In een schip ontstond gisteravond kort voor vertrek kortsluiting. De passagiers zijn ondergebracht in hotels... en morgen moeten de problemen zijn opgelost. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het is rustig weer de komende dagen... want we zitten vlakbij een hoge drukgebied boven Frankrijk. Nu is het overal bewolkt. Vanavond en vannacht blijft dat zo. Misschien dat het een op een enkele plaats wat kan opklaren en dan kan er ook wat mist of nevel ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit op 3 tot 5 graden. En morgen is het ook een grotendeels bewolkt dag. In het zuiden klaart het misschien wat op, maar lang duren die opklaringen niet. Het wordt ongeveer 8 graden. De wind waait uit het zuidwesten is matig, aan zee af en toe vrij krachtig, windkracht 5. En woensdag is het ook zacht weer met veel bewolking. Donderdag gaat het wat regenen, dan is er ook meer wind. En vanaf vrijdag wordt het wat minder zacht. ANWB Verkeersinformatie met 18 files nu 65 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is minder dan gebruikelijk, ondanks dat de kerstvakantie voorbij is. Er zijn een paar files die opvallen. En dat is de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Daar staat tussen Pummer en Zuid en Zaandijk 5 kilometer door een oliespoor. De rechterreis ook is dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam loopt vast tussen knooppunt Ridderkerk... en het knooppunt plein over 10 kilometer. Dat komt omdat er ook files staat op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Prins-Alexanderen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 Vier over half zes goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1. -journal. Zoals zoveel gaat ook de Belgische koning Albert bezuinigen. Het Belgische koningshuis kwam vorige week onder vuur te liggen, omdat de salarissen in tijden van bezuinigingen toch met 3% omhoog gingen. Hij heeft zich dat kennelijk aangetrokken: correspondent Joris van Poppel. Uh, wie heeft dat vuurtje opgestookt? Nou ja, vooral de Vlaamse nationalisten... die willen het liefst van dat hele Koninklijk Huis af hier. En die kwamen vrijdag met het nieuws... dat de koning er dit jaar 400.000 euro bij krijgt. Terwijl in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken... dat de uitgaven worden bevroren. Terwijl de koning ook zelf in zijn kerstboodschap... een paar weken geleden nog zei... iedereen zal offers moeten brengen om uit de crisis te geraken. Ja, Iedereen, behalve de koning. Ja, wacht even, 400.000 euro? Is dat 3%? Dan verdient hij behoorlijk wat. Ja, hij, bedient, hij verdient uh, ongeveer 14 miljoen uh, per jaar. Verdient hij. Dat krijgt hij voor het onderhoud van zijn paleizen. En oh, voor alle okay. ceremonies voor de beveiliging. Dat is overigens een vrij klein bedrag, vergeleken met de 40, 40 miljoen die het Nederlandse koninklijk huis uh, de belastingbedalig kost. Ja, Lucella zag even een kleine carrière switch uh, opdoen. Maar dat gaat niet gebeuren. Mevrouw van de Koning, koning Albert. Maar de, de Belgische koning gaat dus bezuinigen, Op welke manier gaat hij dat doen? Ja, dat is, dat is een beetje. Uh, je zou zeggen van hij hoeft het geld niet te accepteren. Maar het probleem is, dat moet hij wel. Want het staat namelijk in de grondwet uh, dat die toelage, die dotatie van de koning, dat hij ieder jaar met 3% uh, groeit. Dat is verplicht. Dus dat geld moet hij accepteren. Nou, wat hij heeft gezegd, in ruil ga ik dan maar uh, zelf meer betalen in bijvoorbeeld het onderhoud van, uh, van de paleizen. Uh, en het beveiligen, er wordt een nieuw beveiligingssysteem bij, bij het kasteel van Laken geïnstalleerd. Dat, dat soort dingen zou hij dan zelf kunnen gaan uh, betalen. Dat zal de komende twee jaar ongeveer 600.000 euro uh, uh, zijn, dat bedrag. Dat gaat hij dus nou, uit eigen zak betalen. En dat kan hij zich makkelijk permitteren? Dat kan hij zich wel, wel permitteren. Er zit natuurlijk ook een hoop oud geld in dat, uh, in, bij, bij Albert en zijn uh, familie. Uh, dus nou, ik denk niet dat we daar ons echt zorgen over hoeven te maken. Is de, heeft hij dat al wel eens eerder gedaan? Uh, ja, heeft het, uh, drie jaar geleden heeft hij het ook gedaan. Toen uh, heeft hij ook uh, een deel van de renovatie van het uh, paleis in het centrum van Brussel heeft hij, uh, zelf betaald. Uh, ook om te laten zien aan de Belgen dat hij ook zijn steentje bijdraagt. Zeggen, nou dan hebben we ook nog een paar uh, leuke prinsen in België die ook regelmatig onder vuur komen te liggen. Gaan die ook bezuinigen? Ja, precies. Philippe, Mathilde, Laurent natuurlijk. Um, en en, en uh, de, de koningin Fabiola leeft ook nog, uh, leeft ook nog steeds. Um, daarvan, uh, die, die hebben weer een andere regeling. Die past, uh, die, dat ligt niet vast in de grondwet. Hun toelage wordt wel bevroren. Dat heeft uh, de NVA bereikt. Joris van Poppen was dat, vanuit Brussel.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 De Olympische hoop van Turner Jeffrey Wammes in een gesprek met Edwin Cornelissen. Boekhandels van selecties in de problemen, dat zo dadelijk. De Afgelopen uur gingen er van 11 naar 15 files bij de AWB. Dennis, mooi. Waar staat de teller nu? Er zijn er nu 8 bijgekomen, Tim. 23 files. 75 kilometer als je dat bij elkaar optelt. Nou, dat is nog steeds minder dan wat er normaal gesproken op een maandagmiddag zou moeten staan. in dit jaargetijde. Ondanks dat de kerstvakantie voorbij is. Pik even de bijzonderheden eruit: de A7 vanuit Horen naar Zaandam. tussen Pummer en Zuid en Zaandijk. 6 kilometer door een oliespoor. Zijn ze nog steeds aan het opruimen? Rechterrijs ook is dicht. Het loopt behoorlijk vast op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het knooppunt de Bregseplein. 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwekijk aan de IJssel en Rotterdam Centrum staat 5 kilometer file. Weg is hier weer hier wel weer vrijgegeven. En in het zuiden van Limburg een ongeluk op de A76. Vanuit België naar Heerlen. Tussen knooppunt Kerensheide en Geleen staat 2 kilometer. Hier is de linker reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Luciana Carasso en Tim Overdik. De boekhandels van Selectis hebben het moeilijk. Dat is de keten met beroemde boekhandels zoals Donner en Scheltema... en die in de Dominikanenkerk in Maastricht. Waar komen de problemen door? Hebben andere boekhandels daar ook last van? Dat vraag ik aan bijzonder hoogleraar boekhandels, Jaap Boter... van de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een mooie leerstoel, hoogleraar boekhandels. Ja, het <laughs> uh, wordt ingesteld bij het uh, 100-jarige bestaan van de boekverkopersbond... Uh, jaar geleden, die bij die gelegenheid ook uh, koninklijk is geworden. En uh, nou ja, gegeven alle ontwikkelingen in de boekhandelsbranche uh, vond men het wel tijd voor wat uh, meer strategische overwegingen en uh, reflectie op het vak. Oh ja, en u zit lekker in de boekhandels de hele week? Uh, dat, dat, zou ik heel graag willen. dat zou ik heel graag willen, maar daar komt het uh, niet altijd van. Goed. Zeg, als we even naar uh, de aanleiding gaan waarom we u bellen, het, het probleem van Selexis, waar bestaat ja. dat uit? Het precieze probleem uh, is niet helemaal duidelijk, want de Selectus houdt uh, voorlopig de kaken nog even stijf op elkaar. En hoopt volgende week uh, begrijp ik uh, met meer mededelingen te komen. Het is op zich wel duidelijk dat het uh, niet goed gaat met het uh, moederbedrijf. Uh, en kunt u Selectus. er een slag naar slaan waar dat door komt? Nou, de formule die zij hebben is uh, niet makkelijk. Uh, ze zijn natuurlijk uh, uh, na de samenvoeging van de oorspronkelijk zelfstandige boekhandels uh, naar een grote keten... Uh, ...heeft men steeds grotere vestigingen geopend, zoals uh, Selectus in uh, Dominica ja, en Maastricht. Het risico van een dergelijke strategie zit er natuurlijk wel in dat je een uh, ja, aantal boeken verkopen heel goed... ...en een hele hoop boeken verkopen uh, veel minder, de bekende longtail... Naarmate je boekhandel groter is, uh, wordt het toch moeilijker om die te vullen met goedlopende boeken. En dat betekent dat heel veel uh, strekkende meters uh, st uh, volstaan met boeken die wat minder goed lopen en gewoon niet genoeg rendement uh, opleveren. Terwijl je wel flink wat personeel nodig hebt om in die enorme boekhandel uh, de mensen een beetje goed te kunnen bedienen. Precies, plus uh, nou ja, zo'n uh, zo groot pand staat op een A-locatie, dat is een dure uh, huurprijs per vierkante meter... Als je slim inkoopt, kan dat wel. Uh, het is juist prachtig als een uh, boekhandel niet alleen maar de toppers heeft, maar juist ook een breder aanbod heeft, verrassende keuze heeft. Maar dat moet je wel heel goed managen. Uh, en dat is misschien niet makkelijk, maar dat is dan uh, enigszins gissen. Wanneer je uh, een aantal boekhandels samenvoegt. En voordat je dat allemaal hebt samengevoegd, geïntegreerd hebt... en dat dat één soepele bedrijfsvoering is... dat vraagt nogal wat tijd en aandacht. U zegt, volgende week komen ze met mededelingen. Zit er een sluiting van een aantal vestigingen aan te komen, denkt u? Of het aantal vestigingen sluiten, weet ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat men... Uh... Kijk naar waar zitten we eigenlijk, op welke locatie en met hoeveel vierkante meter. Uh, ik had gezien dat de Scheldma in Amsterdam uh, een bovenverdieping al heeft afgesloten of verhuurd heeft. Uh, en dat kan je ook bij anderen verwachten wellicht. Dat zou ik wel kunnen. Ja, dat, het is of uh, minder vierkante meter als totaal. Of dat je zegt van nou we gaan daar wat andere producten neerzetten. Uh, er was sprake van samenwerking met uh, Fame, de uh, muziek. Uh, dus dat kaffee. je het op die manier... Er zijn, wat, er zijn ja. wat meer mogelijkheden van wat hou je binnen... zodat dat wel genoeg geld oplevert. En welk, en welk, type, welk type boekhandel doet het nu wel goed? Internetboekhandels doen het sowieso uh, uh, goed. Je ziet toch in de afgelopen jaren verschuiving naar internet. Mm -hmm. uh, maar wat dat betreft de beste boekhandels... Uh, is mijn indruk, zijn toch degenen die beide hebben. Je bedoelt iets... die ook via internetboeken verkopen? Dat zou selecties zowel, ook kunnen doen? Ja, zowel uh, online als offline... Uh, en dat uh, roepen we al jaren in uh, marketing. Ja, maar doet Selectis dat ook niet? Voor in ieder geval vestigingen daarvan? Ja, uh, Selectis heeft wel een website. Uh, ze hebben net van de week een nieuwe gelanceerd, zag ik. Uh, die er al helemaal beter uitziet dan de oude. Maar men is daar natuurlijk wel relatief laat mee geworden. Men heeft lange tijd toch op het uh, uh, offline kanaal op de fysieke winkel ingestoken. Ja, En als je dan bedenkt dat uh, Bol een aantal jaar geleden te koop stond Nieuwe overname zocht. Had selecties toen toegehad, nou dan was het natuurlijk een een boekhandel geweest. En hoe, hoe staat het met het lezen überhaupt? Gaan mensen meer of minder lezen? Wat is de trend op dit moment? Kunnen ze daar nog goed op inspelen? Hangt een beetje af van uh, definitie. Je ziet natuurlijk dat lezen gaat, gaat veel meer versnipperen... Uh, Grappig is dat zelfs tv-gebruik naar beneden gaat, omdat men meer op internet zit te lezen. Maar ja, dat is dan wel uh, blogs, Facebook verhalen van elkaar. Uh, dus het hangt ook een beetje vanaf wat tel je dan mee? Uh, als lezen. Nou, laat ik het hebben over lezen, boeken maar... lezen. Ja. Het uh, boekenverkopen, als je kijkt naar uh, de totale verkopen, zijn afgelopen jaar iets minder geworden, 4%, 5%. Uh, het is nog even wachten op de definitieve cijfers. Uh, dat is wat minder dan vorig jaar. Anderzijds is het niet veel slechter dan veel andere branches... die natuurlijk ja, met de recessie ook wat minder uh, verkocht hebben. Uh, de autobranche is uh, bijvoorbeeld dramatisch uh, slechter geweest de afgelopen jaren. Uh, dus dat, ja, dat, dat valt op zich wel mee. Dat is nog niet zo schokkend. En het hangt ook wel vanaf, zijn er nou genoeg bestsellers op de markt geweest of niet. Het ene jaar uh, wil iedereen Sonja bakkeren... en komt er een nieuwe Harry Potter uit. Uh, of uh, een, een nieuwe vertaling van de Bijbel. En dan kan het ineens hard gaan met de verkopen. Ja, ook, ook met uit. een nieuwe vertaling van de Bijbel? Trekt dat het omhoog? Um, nou, er zijn, er zijn aardig wat uh, verkopen okay. geweest. Uh, het is moeilijk wat dat betreft jaren te vergelijken... want het hangt er nogal van af. Wat eruit komt. Uh, wat er en, en dat geldt hetzelfde geld voor... zien we ook bij de film uh, bioscoopbezoek. Welke toppers waren er wel of juist niet in een jaar? En dat kan nog veel uitmaken. We gaan zien waar selecties mee komt binnenkort. Meneer Boter, bijzonder hoogleraar boekhandels. Ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. En als u met een goed boek naar het café gaat, hebt u het misschien wel gemerkt. Een biertje of een kop soep zijn het afgelopen jaar weer duurder geworden. En daarmee prijzen restaurants en cafés zichzelf uit de markt. Want consumenten gaan steeds vaker hun eigen diner kopen in de supermarkt. Verslaggever Jeroen Schutheiser bezocht vandaag de vakbeurs voor de horeca... en sprak daar met de directeur van een marktonderzoeker. De prijzen in de horeca, dat is altijd een favoriet onderwerp van consumenten. Jan-Willem Givink. Hoe is het gegaan met die prijsontwikkeling in cafés en restaurants afgelopen jaar? Afgelopen jaar is die 2,5% gestegen. Dus in een verhouding zou dat eigenlijk wel meevallen. Maar in de ogen van de consument, omdat er recessie is... Is het extreem hoog? U vindt het ook wel veel, 2,5 procent? Het is veel omdat je nu in een tijd zit dat je eigenlijk meer van minder moet bieden. Die prijzen moeten juist omlaag, moeten omlaag in de horeca. Ja, ze moeten absoluut omlaag. En we zijn toch wel heel duur in Nederland. Zijn ze zo stom, die ondernemers? Je krijgt meer mensen in de winkel of in het restaurant als je de prijzen verlaagt. Ja, dat is precies. Dat moeten ze gaan leren. Het hele systeem van denken in de horeca moet om. We vermoeden het al, hè? maar de restaurants en cafés in Nederland... zijn de duurste van West-Europa. Ja, we zijn in Nederland extreem duur. Terwijl aan de andere kant hebben wij supermarkten... en die zijn dan weer het goedkoopst van Europa. Ja, dus uiteten gaan thuis is heel erg lucratief voor consumenten. En daarom zijn er de afgelopen kerst ook heel veel mensen... niet naar het restaurant gegaan. Nee, er is ontzettend veel uitgegeven aan lekkere dingen voor thuis. Supermarkten hebben daar geprofiteerd... Luxe gerechten en dat geld is niet uitgegeven in de horeca. Dus dat persbericht van Horeca Nederland. vlak voor de kerst. dat de mensen massaal naar het restaurant gaan. was gewoon onzin. Ja, ze hadden denk ik bedoeld. Ze zouden moeten gaan. Ze hadden het heel graag gewild. Maar het is niet gebeurd. Nou, stond er vanochtend in een krant. Uh, dat de supermarkten in de afgelopen tien jaar tijd. Uh, dat die prijzen maar met 2% zijn gestegen. Ja, dat klopt. Is, uh, ze zijn aanvankelijk zelfs heel erg naar beneden gegaan, de prijzen. Tot 10% aan toe, in 2003, 2004. Door de supermarktoorlog? Ja, door de prijzoorlog. En nu zijn ze weer op niveau ongeveer van 2002. Zet daar eens een cijfer tegenover van de horeca? Ja, een gemiddeld cijfer is tussen de 20 en 25% is de horeca in die tijd duurder geworden. Ik vraag me als consument af, hoe is dat toch mogelijk? Als je nou zou zeggen, de ondernemer ik ondernemer wordt slapend rijk, dan is hij dus stiekem bezig geweest. Dat niet, hij wordt er niet rijk van, dus hij heeft zijn geld nodig. Maar hij heeft geen concurrentie gevoeld, dus hij heeft niet efficiënt kunnen ondernemen. Hoefend te ondernemen, moet ik eigenlijk zeggen. En dus gingen die prijzen omhoog? Gingen de prijzen omhoog. Ik heb minder klanten, ik heb minder verkocht. Dus laat ik de prijs nog niet omhoog doen, dan blijft mijn omzet op pijn. Wat verwacht u dit jaar voor de horecaprijzen? Uh, ze zullen weer gaan stijgen. Dat komt vooral ook omdat de grondstofprijzen blijven stijgen. dat berekenen ze gewoon één op één weer door. Ja, zouden ze niet moeten doen. Ze zouden het omgekeerde moeten doen. Zoek gaan naar goedkopere ingrediënten. Uh, goedkopere menu's gaan aanbieden aan consumenten. Sommigen doen dat ook. Hoeveel gaan die prijzen omhoog dit jaar? Uh, we denken dat ze we weer 2,5% omhoog gaan. Dus een biertje nog duurder. En een uitsmijter. En een kopje soep. Behalve als je die plekken weet te vinden waar het omgekeerde gebeurt. En die zijn er ook. Ook in Amsterdam. Maar ook op het platteland zul je gaan merken dat er ook ondernemers zijn of formules zijn die het omgekeerde gaan doen. Dan wordt het goedkoper. Misschien iets kleiner, misschien iets soberder, maar misschien wel net zo lekker. Goed, de prijzen in de Horeca. Dan gaan we naar de Poolse chauffeurs van transportbedrijf Beijer. Die wachten nog steeds bij de poort van het bedrijf. Na de kerstvakantie bleek het bedrijf met ongeveer 50 werknemers failliet te zijn. Er zijn 35 werknemers uit Polen, die wisten het niet. Die komen nu hun salaris halen, Joris van de Kerkhof. Een half uurtje ja, terug was er uh, hi, contact met de advocaat. Is er al duidelijkheid of de Polen nu hun geld krijgen? Uh, er is zelfs al twee keer contact geweest met de advocaat. En heel kernachtig zei een van de Polen het volgende. Hier is zo'n kleine liefde in de kleine? ja. Een klein lichtje in de, de duisternis. Uh, ze zijn nu uh, dat kleine lichtje uh, aan het vieren. Want ze zijn net uh, de prijs in de horeca uh, aan, het, uh, aan het vergelijken hier. Ze zijn een stukje verderop naar een uh, snackbar uh, gegaan om, uh, om te eten. Want het is uh, koud geweest uh, en, uh, en ze hebben honger. Dus uh, ze, zijn nu, uh, ze zijn nu daar naartoe. Naar aanleiding van een gesprek uh, met, uh, met de advocaat. Uh, die heeft dus twee keer gebeld. En uh, de man van de FvB-bondgenoten eindigde... Uh, dat uh, tweede gesprek uh, zo. Of die vatten dat in ieder geval op deze manier samen. Dat is waar die aanval van Jacques Bayer, uh, ze hebben weer contact gehad. Um, hij uh, uh, uh, zegt, ik weet niet hoeveel geld daar nog moest uh, zijn, maar er is kapot, zegt hij. Dat is alles wat er is. Ik zei: ja, die Polische vader zijn kapot, want we hebben ook nog geen geld. Um, hij uh, uh, denkt dat hij wil betalen. Nou ja, wat dat werd is... Maar er zegt, het is 6.30 Uhr. Ik weet niet, waar ik geld wegkomen moet. Ik brauch twee Stunden. Uh, die Anwalt gaat wat essen. Dann in ongeveer twee Stunden hat die Anwalt wieder contact met Bayer. Dan ruft de uh, Anwalt weer terug. Was weiter? Het so wurde weer een kleine. Uh, er zegt nicht, ik bezahle niks. Ja, ik dat dus is dus. een lichtje in de is. Wat Ja, ik kan het verstaan, ja. dus zij kunnen het ook ja. verstaan. Ja. Okay. Uh, om 16.30 uur was 17.30 uur 30, uh, dat hij contact heeft gehad. Voor waarschijnlijk, dus zo half acht, acht uur. Uh, zal er zal er wel meer duidelijkheid zijn. Het is dus niet zo dat hij, dat hij naar een pinautomaat kan, uh, kan gaan, de directeur, en daar uh, uh, een paar duizend euro uit, nee, uit kan gaan kaput. pinnen. Hij is kapot, uh, maar goed, de Poolse mannen zijn, zijn eigenlijk ook kapot. Uh, die zijn niet failliet, maar die wachten dus wel op, op dat geld. Zo'n 1.800 euro zouden ze dan moeten krijgen als, als achterstallig uh, salaris van dat Poolse bedrijf waar ze eigenlijk bij in dienst zijn. En dat Poolse bedrijf is weer niet kapot. Dat uh, Poolse bedrijf bestaat nog wel, maar dat Poolse bedrijf is wel in handen van dezelfde directeur als, als dit uh, Nederlandse bedrijf. Nou, nu ik zal zo achter ze aan gaan rijden, uh, hoe het is. Met met de, met de friet uh, induiven. Uh, want uh, ze, zijn, uh, ze zijn nu aan het eten. En uh, dan hopen ze dus uh, zo snel mogelijk dat geld te krijgen. Of in ieder geval de toezegging te krijgen dat het geld uh, eraan komt. En dan gaan ze vanuit die snackbar weer terug hier naartoe. Uh, naar het bedrijf. Of misschien wel meteen weer. Meteen door naar huis op weg naar Polen. om daar wie weet. weer voor een ander bedrijf te kunnen gaan werken. Johannes van de Kerkhoff gaat misschien zelf ook wel even snacken. Tot zover zijn verslag over transportbedrijf Beier. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Vorig jaar deed hij het. en ook dit jaar kunnen Twitteraars-premier Rutte vragen stellen. De premier heeft daarvoor een oproep gedaan. op zijn echte formele Twitter-account. Eind deze week geeft hij antwoord in een video. Er zijn al honderden, zo niet duizenden, vragen gesteld. Zo vragen Twitteraars zich af waarom Nederland een JSF wil kopen... terwijl er meer mensen naar de voedselbanken gaan. Iemand anders wil weten wat de regering gaat doen... aan de overwegend gebrekkige beheersing van de grammatica bij onze jongeren. Wat begon als een normale persconferentie over de vliegramp... waarbij de Poolse president omkwam, liep uit op een drama... Een Poolse militair aanklager stond de perste woord over een telefoontap kwestie. Militairen zouden journalisten hebben afgeluisterd die onderzoek deden naar het vliegtuigongeluk. De militair aanklager werd zo emotioneel over de kwestie dat hij zich even terugtrok in zijn kamer waar het volgende gebeurde. Ja, het was ongelooflijk, want de man schoot zichzelf door zijn hoofd. De journalisten zagen hem liggen met zijn dienstwapen bij zich... en ze zagen dat hij nog ademde. De militair aanklager ligt nu in het ziekenhuis. Zijn toestand wordt stabiel genoemd. Het gehele verhaal is terug te vinden in de Poolse media en ook op nos.nl. Twee Utrechtse gameontwikkelaars van 21 en 23 jaar... hebben goud in handen. In hun spel, Super Crate Box, moet je kratjes oppikken... terwijl je vijanden uit de weg ruimt. Het spel staat binnen een week in de top 100 van populairste apps... voor de iPhone en dat overkomt niet veel spelletjesmakers. Sinds donderdag is het al tienduizenden keren gedownload... staat op de site van het Financiële Dagblad. De bedenkers kunnen nog niet met pensioen, maar ze verdienen er wel aardig aan. Ze vinden het heel leuk dat ze door veel mensen worden gesteund. Ze hopen dit jaar uit te komen tussen de 150.000 en 250.000 downloads. De regionale omroep L1 bijt zich vast in de zaak van Jos Verstappen. Vorige week werd zijn voorarrest met twee weken verlengd. Hij zou zijn ex-vriendin opzettelijk hebben aangereden na een ruzie. Alleen is erachter gekomen dat de voormalige Formule 1-coureur... naast poging tot doodslag ook wordt verdacht van drie andere strafbare feiten. Welke dat zijn, dat wil het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. De beveiliging van het Olympische Park in Londen is nog niet waterdicht. Een Britse agent kreeg het voor elkaar om een nepbon naar binnen te smokkelen. Volgens persbureau EP overschaduwde het incident... een speciale bijeenkomst van het Britse kabinet op het Olympische terrein. Het organisatiecomité wil alleen kwijt dat zulke testen bij de voorbereiding horen... om zwakke plekken op te sporen. Een evenement helemaal terrorisme-proof maken, dat is echt niet te doen. Anders de organisatie. De Olympische Spelen beginnen over exact 200 dagen in Londen. Een pakketje met een vervelende inhoud op de stoep van een hotel in Uithuizen in Groningen. Een pakketje waar een slang in zat, zo bleek eh, volgens RTV Noord. Een woordvoerder van Insectenwereld zegt dat het geen vervelende gevolgen hoeft te hebben als je wordt gebeten. Op het moment dat iemand eh, gebeten wordt, zit er een automatisme in, dat terugtrekken. Hè, en dan kunnen de tanden afbreken en daar kun je toch een knappe ellende van overhouden. Plus dat het zo is dat in iedere slang in zijn bek eh, rommel heeft. En uh, dus gevaarlijke bacteriën waar je toch knappe zweren van kan overhouden. Ja, de medewerker is behandeld door de huisarts. Het is niet duidelijk of hij er iets aan overhoudt. Tot zo, na zes zijn we terug. Internet, langs, Twitter, kranten, kranten radio en televisie.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 Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.